and Royal Classic Grooves. Native Classics. Czar. Ultieme classic. Dat uh, was Van de Pauw en ik uh, wel duidelijk over eens. Ik dacht, ja, dan beginnen we gewoon met uh, For the Love of You 82. Het tweede uur is R tot 9 uur hier via www.danceradio.nl en ook alle mensen via ZFM 106.9 inhalen. In de wijde omgeving Zandvoort. Hartelijk welkom. Elke zondagavond tussen 7 en 9, live vanuit Amsterdam. De zomerse geluiden uit het hart van Dance Radio. Ik suggestie ook op het vorm uh, tegenkomen van uh, grote vriendstip... die ook al jarenlang hier uh, acten van Prazant geeft. Dance Radio, it really whips the llama's ass. Yes, it's time to kick their local asses. Hey. Hij zei Sar, draai even Ian Foster in heaven. ...voor het groot gemis Arjan van der Pauw. Hij nou. had ook wel regelmatig contact met hem, dus... had ook wel de nodige dingen over hem te vertellen, dus... ...weet je ook wel dat hij dat zeker kan waarderen, beste stip. Boy, you're acting crazy I don't love you anymore If things get a little bit hazy We'll just, just blame blame it on the dance floor So what if we're drunk and stupid? So what if we're way too high? So what, so what if we just do it all night, all night All right, it's gonna be all We zijn er weer. Ik weet niet wat er mis ging, maar het geluid was er niet weg. Ja. De techniek staat voor niets. Ja, gelukkig uh, de technische dienst van Dance Radio. Zeer hoogbegaafd. Hè? Jarenlang in de schoolbanken gezeten om... Uh, Dance Radio vooral draaiende te houden. Ja, wel, daar zijn we ze dankbaar voor. Kunnen we het wel even mooi afmaken, toch? Even een freakplaatje van uh, onze uh, Van de pauw en mij je een voordehalen van with a capital Z. This is Tsar. Our... With, with royal classic group. Familie for people. Laat hier nee hoor. Moeten we de tweede mix erbij halen van Arjen van der Paal. Half acht hebben we er al eentje gedaan. En die Max uit Lelystad, die kent ze allemaal als natuurlijk. Dus die weet ook uh, dat de volgende een beetje in het midden zit. Misschien wel de uh, Limit C staat hier wel op. Je weet het niet, ik weet ze niet uit mijn hoofd allemaal. Maar die hebben we gedraaid voor John. En uh, ja, die hebben we niet meegekregen, volgens mij, de plaat. Tip. Ian Foster in heaven. Volgens mij was het toen even uit de lucht. Dan gaan we die nog even doen straks. Blijf erbij, want uh, we gaan er weer eentje doen. Hier is uw mix-DJ, Arjan van der Pauw. Zijn ja, we nog maar even het verzoekje voor Stip naar voren halen, want we uh, hebben het niet helemaal meegekregen. Ik weet niet waar het helemaal mis ging. Ik hoop niet dat het aan de plaat ligt trouwens. Dus gaan we vast even afscheid nemen, nee. De vijf over half negen jongens. We zijn even terug aan het dansen. Met z'n allen Lekker plaatjes naar voren halen. Kade van het overlijden van Arjen van der Pauw. volgens mij net even fout. Speciaal voor Stip. Hij vroeg hem aan. Speciaal voor Arjen van de Pauw. Van vooral. Uh, nabestaanden vooral. Er is heel veel sterkte ook daar natuurlijk. We gaan nog één plaatje doen. We gaan je wel even waarschuwen voor het feit wat gaat komen. Ook zondagavond kwart voor negen. Hier heb ik het over. En dit was Itching for Love. Ook René S. op het forum hier. Oh. Bij www.danceradio.nl en ook via ZFM 106.9 Zandvoort in de wijde omgeving. Is dit elke zondag Classic Sunday Time. Vanuit Amsterdam. You know I mean? Dance Radio. 30, 31ste. De 200 beste classics in een heel mooi lijstje verworven. Je kan er nog steeds aan meewerken, laat je suggesties achter hier op het forum. Maar. In het kader van Arjan van der Pauw hebben we ook van hem ooit een keer een mooie Bob Mali-mix gekregen. En ook die gaan we even voor je naar voren halen. De reggae-classic van deze week. Zijn we er klaar voor? Amsterdam, Haarlem, Zandvoort de wijde omgeving. Web via dansradio.n. Jawel, kom aan. SARS Reggae Classic. I want love you and treat you right. Royal Classic grooves. Is het laatste wat we dan kunnen doen om een beetje gewoon zijn werk af en toe naar voren te halen. We gaan het vaker doen. We gaan het niet vergeten, absoluut niet. Deze plaat heb ik ook nog ooit met hem gedeeld. Maxin Singleton. En don't you love it? Daar wil hij altijd een andere versie een keertje van maken, maar ik weet niet, oh, misschien komt het wel wat boven tafel, maar ik weet niet of het gelukt is. Tijd om afscheid te nemen. Het is ongekend, jongens. Oh, gaat de tijd sneller, jawel. Laatste plaat gaan klaarzetten. Straks Remy Jam hier. Zender. Mag dat ze zeggen? Ja, zender, ja. Tuurlijk. Is vertaaltje een even van Kenny G. Lekker. Dank iedereen voor het luisteren. Wat mij betreft graag tot volgende week. En uh, vooral alle luisteraars uh, die nog even willen freaken. Straks de Downtown Dance Show tussen 9 en 12. Morgen uh, hebben we ook nog tussen 7 en 9 een leuke programma. De BBB Show. De rest mij alleen nog maar aan jullie gedachten zeggen. En uh, vooral, uh, ja, ik hoop dat uh, ja, je hebt er helemaal niks aan uh, van de paal, maar We zullen gewoon beloven dat we je werk absoluut in ere zullen houden. En uh, die gaan we zeker nog een paar keer draaien. Tot ziens allemaal. En wat mij betreft graag... Tot de volgende week. Bringing you the rare and old classics nobody else dares to play. This is Royal Classic Grooves with Czar.